een Klomp met het NOS-journaal. In een hotel in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso... is geschoten en er zijn explosies gehoord. In het hotel logeren veel buitenlanders en medewerkers van de VN. Getuigen zagen drie gewapende mannen uit het hotel rennen... waarna een vuurgevecht uitbrak met de politie. Voor het hotel stonden auto's in brand. Waarschijnlijk zitten moslimterroristen achter de aanslag... die in buurland Mali ook vaak hotels aanvallen. Forensisch expert George Maat heeft een klacht tegen RTL Nieuws ingediend... bij de Raad voor de Journalistiek. Maat vindt dat RTL zich schuldig maakte aan huisvredebreuk... door te publiceren over een college dat hij gaf aan de Universiteit Maastricht. Hij liet daar foto's zien van lichaamsdelen... en verminkte slachtoffers van de MH17-ramp. Op het strand van Katzand in Zeeuws-Vlaanderen... is een grote hoeveelheid drugs gevonden in een aangespoelde vissersboot. Een man van 24 is opgepakt. Het zou gaan om honderden kilo's cocaïne... Maastricht stapt naar de rechter om af te dwingen dat de kerncentrale van Tihange in België wordt gesloten. Het complex ligt op zo'n 40 kilometer van de stad. De Duitse stad Aken zet ook juridische stappen tegen de kerncentrale. Beide steden zijn bang voor de veiligheid vanwege meerdere incidenten in Tihange. Vluchtelingen die asiel aanvragen in Zwitserland moeten al maandenlang meebetalen aan hun eigen opvang. Als ze meer dan 915 euro bij zich hebben, moeten ze dat inleveren. Het werd pas bekend toen een Syrische vluchteling gisteravond zijn verhaal deed op de Zwitserse televisie. De man moest ongeveer 800 euro afstaan. En in de eredivisie heeft FC Twente thuis ruim gewonnen van streekgenoot Herakles. Het werd 4-0... Daardoor boekt het Twente belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De ploeg stijgt naar plaats 16. Heracles blijft vierde. Het weer op veel plekken bewolkt en vrijwel overal droog. Vannacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag weer buien met sneeuw en natte sneeuw bij een graad of 4. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie het. the world.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 For the brick of dawn, it's the morning we call. Bill to last. I better run and chase and find it out. Has never been too late. I better run than chase, and I will find more, I'm finding more ways if I need.